om hem te laten afvoeren en executeren. Deze man, ik, ik heb dinsdag bezoek gehad van Freek heel, heel genoeg. genoeg. Maar hij heeft me wel aan het schrikken gemaakt door op een gegeven moment te zeggen dat hij erover dacht naar een andere baan uit te kijken.